12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, de naalokomotie over de uitspraken van René van der Gijp... wordt vanavond bij Voetbal International met en over homo's in de voetballerij gesproken. Een mediaforum met Annette Bierschel en Max van Wezel. En nu is het NOS Journaal, Dorold Megens. Goedemiddag, Koerstijging KPN na overnamebod door Mexicaan Slim. IAC Merwede sleept mega-order in de wacht... En er wordt gelood voor de playoffs in de Champions League. Over een minuut of tien hopen we meer te weten. Het weer geregeld, zon, stapelwolken. Op veel plaatsen blijft het droog, maar vooral vanmiddag kan er ook een bui vallen. Misschien wel met wat onweer, 20 tot 22 graden wordt het. Ook in het weekend wisselvallig, bij temperaturen van net boven de 20 graden. Na het weekend dan wordt het iets koeler. Klanten van T-Mobile kunnen ook vandaag problemen hebben met bellen en internetten in het buitenland. Wel zijn de problemen grotendeels opgelost voor klanten in Noord-Amerika en Afrika. Het is niet duidelijk wanneer de rest van de klanten in het buitenland weer kan bellen en internetten. Sinds gisteren heeft een deel van de klanten van T-Mobile die in het buitenland zijn problemen met het netwerk door een storing. Het bedrijf weet niet hoeveel mensen getroffen zijn. Het scheepvaartbedrijf IHC Merwede uit Sliedrecht heeft een orde van ruim 1 miljard euro binnen van een Braziliaans bedrijf. Bram Roelse is operationeel directeur bij IHC Merwede. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Roelse, een orde van ruim een miljard euro. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Ja, dat is uh, erg uitzonderlijk. Uh, wij zijn een bedrijf dat uh, per jaar ongeveer een, een miljard omzet. Soms wat meer, soms wat minder. Ja. Maar uh, om in één week tijd van twee klanten samen een miljard uh, in opdracht te krijgen voor zes schepen, dat, uh, dat hebben we nog niet eerder in onze historie meegemaakt. Nee, dit is, dit is heel bijzonder. Zes schepen, uh, en, en wat zijn het voor schepen? Het zijn uh, pijpenleggers. Uh, zij moeten het loodgieterswerk uh, verbinding leggen tussen de put uh, op de diepzeebodem en het, uh, uh, het schip dat uiteindelijk de opslag verzorgt, een uh, FPSO bijvoorbeeld. Ja, dus die die zorgen ja, voor de, de transport, de, de het olietransport. Dat, uh... Ja, die pijpen die verzorgen het olietransport ja. van, van de zeebodem naar de zeeoppervlakte, waar dat uiteindelijk weer door tankers wordt afgevoerd naar de raffinaderij. En deze schepen zijn helemaal ingericht om uh... ...die pijpen daar op een hele precieze manier neer te leggen. Zes stuks die de komende jaren bij u gebouwd gaan worden. Ja. Um, nou was het de afgelopen tijd natuurlijk wat minder door de crisis. Uh, daarom extra belangrijk, denk ik, zo'n order. Ja, dat is, dat is weer een enorme opsteker. We hebben uh, goed werk gehad de afgelopen jaren. Met een paar jaar geleden zelfs een hele grote pieken. Daarna is het weer wat rustiger geworden. Dat was ook wel belangrijk, want dat hou je ook als bedrijf maar eindig vol. Uh, maar uh, nu uh, krijgen we weer een uh, enorme boost uh, in, in termen van, van bezetting voor de komende jaren. En dat zal ongetwijfeld ook nog aangevuld gaan worden met schepen in onze andere disciplines. En betekent, dus... dit, ook, ja, betekent dit ook, want we, we horen sombere berichten, afslankingen, reorganisaties, uh, zoveel mensen eruit bij bedrijven. Maar betekent dit dat u misschien wel extra mensen moet gaan, uh, gaan aannemen? Ja, dat, dat denken wij wel. Uh, hoewel dat ook geleidelijk zal gaan, want de uh, totale uh, Omzet aan, aan, aan uh, regiowerk zal ik maar zeggen, is uh, 4000 man jaar en dan over een jaar of drie. Dus dat betekent uh, voor die hele regio iets van uh, ergens tussen de 1000 en 1500 uh, man aan het werk. Yeah. Nou, we hebben zelf 3000 man personeel, dus in die zin is het ook gewoon een hele wenselijke aanvulling op lopen de lopende ordeportefeuille, die ik zeg altijd weer gewoon van de helling af gaat als het goed is. We hebben gisteren net een, een schip voor uh, de Dredging Corporation of India te laten gelaten, dus ja, dan moet er daarna ook weer wat op de helling. Nou, die lag toch gelukkig al, maar. Voor de verdere toekomst is dit natuurlijk heel belangrijk om die continuïteit in bedrijf te houden. En met een dergelijk volume zullen we zeker ook weer extra personeel gaan aantrekken. Uh, in eerste instantie in onze flexibele schil, waar nu uh, ongeveer 800 tot 1000 man werken. Uh, een paar jaar geleden in de piektijden was dat wel 2500, dus we gaan daar ook weer opklimmen. En uit die flexibele schil zullen we ook zeker weer mensen in vaste dienst gaan nemen die uh, de goudhaantjes zijn en uh, ons bedrijf verder kunnen helpen. Positieve berichten voor IHC Merwede uit Sliederrecht. Mooie berichten. Dank u wel, Bram Roelsen, operationeel directeur bij IHC. Goedemiddag. Ja, Het nieuws van vanochtend was uh, telecomconcern America Mobile... dat een bod deed op KPN. Het bedrijf uh, van Carlos Slim, de miljardair uit uh, Mexico... Uh, wil KPN overnemen voor 7,2 miljard euro. Op dit moment heeft het bedrijf bijna 30 procent van KPN in handen. Sander van Oort, uh, analist bij Kempen Co. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, uh, hoe zeker is het nou dat KPN ook in Mexicaanse handen komt? Het is nog maar een bot. Nou goed, het is inderdaad een uh, voorgenomen bot. Tenminste, de, de intentie om een bot te gaan doen, dus het is uh, alles half zeker. Goed, lijkt het natuurlijk wel op, uh, gezien het feit dat uh, Amerika Mobiel natuurlijk al een uh, bijna 30% belang heeft, uh, dat ze verder door willen pakken. En ja. dat is denk ik, als je met uh, veel beleggers praat, ook wel internationaal een trend. En dat er natuurlijk uh, wel degelijk een consolidatieslag gaande is. Dus dat past denk ik ook prima in dat, uh, in dat grotere plaatje. De kans is groot dat het ook inderdaad ervan gaat komen, dus. Excuus hoor. Ja, zeker aangezien ja, de voorwaarden die op dit moment gesteld worden in het bot... en dat er tenminste 50% van de aandelen daadwerkelijk aangemeld worden... Ja, liggen die, die voorwaarden niet, hm. eh, niet al te hoog. Wat wil Slim met, met KPN? Ja, goed, het is een goede vraag. Ik denk inderdaad duidelijk is dat in ieder geval uh, in, de, in zijn eigen thuisland... natuurlijk uh, loopt tegen de grenzen van de, van de groei. Dus ja. inderdaad duidelijk op zoek is naar, uh, naar een springbank naar Europa... Goed, KBN is dan denk ik een partij die relatief goedkoop is en over mooie assets beschikt. Dus het is inderdaad een, een partij om uh, ja, in ieder geval zijn imperium wereldwijd verder, uh, verder uit te breiden. Ja, ja, want ook in Oostenrijk uh, heeft hij zijn oog laten vallen op, uh, op een bedrijf hè, waar hij nu al voor 20% in zit. Uh, om dat helemaal te gaan overnemen. Dus die strategie lijkt, uh, lijkt hetzelfde te zijn. Ja, klopt. Klopt. Ja. Goed, ik denk inderdaad dat het zaak is uh, dat je, als je inderdaad internationaal kijkt. En dat heel veel partijen, hè, dat er relatief veel kleinere partijen in Europa actief zijn. En dat het eh, inderdaad zaken is, zeker ook gezien de regulator... die natuurlijk de laatste tijd duidelijk eh, bepaalde, eh, bepaalde maatregelen aankondigt... Hè, dat, het, dat het speelveld gewoon te, door te veel partijen op dit moment bediend wordt. Ja. En dat er dus een, ja, die consolidatieslag gaande is... iets wat ja, internationaal gezien uh, duidelijk zichtbaar is. Nou wil de top van KPN wil, uh, nog niet reageren, ook niet naar het personeel. Dat heeft een mailtje gekregen met uh, daar komen we later op, op terug... Wat denk Denkt u, is, is, is het bedrijf overvallen, verrast door, door, die, door dit bot? Nou, ik denk het zeker niet. We hebben natuurlijk twee weken geleden al gezien dat het, het aanbehouderspact... wat KPN en America Moviër hadden gesloten, dat dat al door, door Mexico opgezegd was. Dus ja, dat, dat was wellicht al een lichte voorbode voor, voor hetgeen vandaag aangekondigd is. Hmm. Meestal niet merkwaardig dat het personeel niet verder wordt geïnformeerd? Of is dat deel van de strategie? Nou goed, het is deel van de strategie. Kijk, uh, America die laat natuurlijk ook nog niet heel duidelijk weten wat precies de intenties zijn. En uh, houdt de kaart natuurlijk ook nog redelijk uh, strak tegen de borst. Dus ja goed, en, en bovendien, uh, iedere commentaar wat gegeven wordt is natuurlijk meteen redelijk koersgevoelig. Dus ik denk inderdaad, in die context, dat het uh, ja, voor ons nog eventjes uh, heel belangrijk is dat alle alternatieven uh, zorgvuldig afgewogen worden. Of ja. volgens natuurlijk een, een duidelijke mening en uh, buiten te communiceren. Ja. Nou was uh, pas afgesproken een, een, een akkoord bereikt met E-plus met e over de verkoop van E-plus. Uh, bedoeld om de financiën van KPN uh, wat, uh, wat te spekken. Um, Slim zou volgens de uh, Financial Times niet blij zijn geweest met die overeenkomst. Uh, zou dat nu betekenen, wat nou met, met dit bod, dat, uh, dat dat mogelijk niet doorgaat? Kort, het is iets uh, wat uh, bij uh, KPN door de aanbehouders moet worden goedgekeurd. Dus uh, ja, in de huidige situatie heeft Slim natuurlijk 30% van de aandelen. En ja, goed, kan tijdens een aandehoudersvergadering natuurlijk wel zijn mening voor 30% opdwingen. Hij kan natuurlijk niet dominant zijn gezien zijn belang dat hij minder heeft dan 50%. Ja. Goed, uh, ja, er is veel speculatie over. Anderzijds is het natuurlijk ook een deal die heel veel synergieën oplevert en natuurlijk ook heel veel cash oplevert. Uh, en ja, dat kan natuurlijk ook best interessant zijn voor, uh, voor slim om op die manier uh, de resterende assets van KPN natuurlijk tegen een relatief aantrekkelijke prijs uh, te kunnen kopen nu. Ja. Oké, okay. we, we wachten het met u af. Ik, ik dank u wel voor het uitleg. Sander van Hoort, analist bij Kempen Co. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn streng bij het leeghalen van een kamer... nadat een bewoner is overleden. In principe hebben nabestaande zeven dagen de tijd om een kamer te ontruimen. Maar de Consumentenbond heeft een en ander onderzocht... en nu blijkt dat bij één op de zeven verpleeghuizen... de kamer al eerder leeg moet zijn, soms zelfs binnen twee dagen. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemiddag. Binnen twee dagen na overlijden al. Dat betekent uh, dat nabestaanden zelfs voor een uitvaart al, uh, al moeten handelen bij verpleeghuizen? Nou, er zijn zelfs verpleeghuizen bij die dit helemaal bond maken. En dan zei uh, zij in de brochure... in principe zal de Kamer binnen één dag na vertrek of overlijden ontruimd moeten worden. Ja. Dus dat is uh, soms nog schrijnender dan uh, de, de dag erna. Het is gewoon dezelfde dag die nog af en toe moet gebeuren. Ja. Terwijl het inderdaad niet mag. Er zijn algemene voorwaarden opgesteld waar uh, de branche zich aan gecommitteerd heeft. En daar staan gewoon zeven dagen in voor de nabestaanden om de Kamer leeg te halen. En toch in één op de zeven gevallen komt het voor dat, dus, uh, dat die termijn veel korter is. Waarom protesteren nabestaanden daar niet over? Ja, wellicht is men ook niet van bewust, want we hebben natuurlijk 152 instellingen nagebeld en gevraagd om brochures en andere input. En daarvan blijkt dat 40 van de huizen over die zeven dagen termijn onjuist of helemaal geen informatie geeft. En daar zijn ze wel toe verplicht. Dus ze weten het gewoon niet? De nabestaanden weten het vaak gewoon niet. En het is ook, kijk, het is informatie die je vast verstrekt als men een huis betrekt. Daar hebben we al eerder onderzoek naar gedaan, hoe zit het met die informatievoorziening daarvan. En ook blijkt dat dit punt uh, toch een hele hoop steken vallen de hele tijd. Ja. Dus uh, dat wil zeggen dat uh, al die verpleeghuizen nog eens gewezen moeten worden op, uh, op de procedures bij een overlijden. Dat ze uh, wat duidelijker gaan communiceren. Ja, daar hebben we toen Actis ook opgeroepen. Dat is de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorghuizen. Om in ieder geval hun leden erop te wijzen. dat men het toch echt wel houdt gewoon aan de regels die afgesproken zijn uh, daarvoor. Ja. En we hebben ook VWS en NZA uh, opgeroepen. om daar toch echt wel toezicht op te houden. dat het ook gebeurt. Kijk, het kan misschien altijd sneller. maar dan wel in overleg met uh, de nabestaanden. Ja. En niet als, uh, als sommige huizen zeggen in principe. In principe wordt het vast leeggehaald. Uh, dat kan niet. In 2009 speelde dit probleem ook al. We hebben het er nu uh, vier jaar later weer over. Wie zegt niet dat we het er over een paar jaar nogmaals over gaan hebben? Ja, we hopen natuurlijk van niet. Daarom houden we dit soort onderzoek ook. We ja. hebben het getoetst na 2011. Toen zijn de algemene voorwaarden in werking getreden. Uh, en we hebben gekeken wie zich aan die voorwaarden nu houdt. Die waren er in 2009 dus uh, nog niet. Uh, en wij blijven dit natuurlijk ook gewoon onderzoeken... om te zorgen dat als het misgaat, we het ook aan de kaak stellen... Helder. Dank u wel, Sandra de Jong van de Consumentenbond. Medewerker van een tassenwinkel, een nogal chique tassenwinkel in Zurich in Zwitserland, heeft Oprah Winfrey een tas geweigerd. De voormalige presentatrice bekeek een tas van omgerekend 28.000 euro. De verkoopster vertelde Winfrey dat ze die tas niet zou kunnen betalen. ik zei aan de vrouw: Ik wil dat bag op de zien. En ze zei: Nee, dat is te duur. Uh, Oprah wees een tas aan, die wil ik wel zien. Maar nee hoor, dat, uh, die krijgt u niet te zien. Die is veel te duur voor u, zei uh, de verkoopster. Oprah zegt nu dat ze gediscrimineerd is. Naar eigen zeggen overwoog ze nog even om de hele winkel leeg te kopen. Maar ze gunde de verkoopster de commissie niet. Oprah Winfrey heeft namelijk een geschat vermogen van ruim 2 miljard euro. Sport. Om de poelfase van de Champions League te bereiken... moet PSV afrekenen met AC Milan. Er is net geloot voor de playoffs op het uefa hoofdkwartier in Nyon. PSV, Eindhoven. From the Netherlands. Eindhoven versus AC Milan. Versus AC Milan. So Eindhoven winners in 1988. And AC Milan seven times winner. Last time in 2007. In Athens. So two former winners playing each other. Twee oud die tegen elkaar spelen in een toernooi. PSV had geen beschermde status bij die loting. PSV speelt eerst thuis op 20 of 21 augustus. Orlando Engelaar gaat voetballen in Australië. Engelaar vertrekt transfervrij bij PSV... waar hij niet veel meer aan spelen toe kwam. 33-jarige middenvelder heeft een contract getekend bij Melbourne Heart. Engelaar wordt in Australië ploeggenoot van Rob Wilaat. John Bakker nu. Dat betekent verkeersinformatie bij de ANWB, John. Ja, alles bij elkaar al bijna 40 kilometer file. Met veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Bunschoten, 9 kilometer... Op de A2 vanuit België naar Maastricht bij knooppunt Europaplein 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel 7 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda nog altijd veel vertraging tussen Lexmond en Werkendam 14 kilometer. Er was een olielekkage, ze zijn de boel aan het opruimen. De rechterrijstrook is nog altijd afgesloten. gaat nog even duren en daarom kan het verkeer richting Breda vanaf knooppunt Everdingen beter omrijden... Via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Nog een keer de hoofdpunten. De koers van KPN is gestegen na het overnamebod van de Mexicaan Slim. IAC Merwede sleept een mega-order in de wacht. En om de poolfase van de Champions League te bereiken... moet PSV het gaan opnemen tegen AC Milan. Dat was het. 13 over 12. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Wat heb jij op je bedoel?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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bijzondere documentaire gisteravond over comedian Rob van Liemt op tv. Maar bestaat die eigenlijk wel? In het Mediaforum correspondent voor Duitse media in Nederland, Annette, uh, Annette Bierschel en Max van Weesluser werkt voor Vrij Nederland en Radio 1. In de media is een positievere toon te horen over de economie. Gastpresentator en econoom Matthijs Bouwman... had gisteravond voor Knevelen Van der Brink... de altijd optimistische econoom Han de Jong uitgenodigd. Door het vlag uit, he, helemaal in top. nog niet. Dat is wat overdreven. Maar hij gaat, wel, hij gaat wel een beetje omhoog. Het gaat de goede kant op. Het gaat, de, gaat de goede door. kant op. Dat wilde hij eigenlijk uh, horen. Dat wilde ook horen, het gaat de Als het zo is. Ja, dan wil ik dat graag horen. Ja. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Jacques Klappen. En die komt uit Kampen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Heel Nederland viel over hem heen toen René van der Gijp afgelopen maandag beweerde dat er nauwelijks homo's in het betaalde voetbal rondlopen. Daarom heeft V.I. Eh, maar eens een paar uitgenodigd vanavond. Aan de telefoon is presentator Wilfred Genee. Wilfred, goedemiddag. Wat gaan jullie doen vanavond? We gaan op onze eigen manier uh, dit onderwerp nog een keertje belichten. Trouwens niet de hele uitzending, maar het eerste half uur. Het uh, bleek wel een volksgericht op een gegeven moment wat er van de week met René gebeurde. Die uh, kon geen goed meer doen. En we gaan eens dus kijken wat die uitspraken weg hebben gewacht en gaan ook met betrokkenen daarover in discussie. Dus uh, kijken wat er dan gebeurt. Wel, wel op onze eigen manier, hè? want we openen bijvoorbeeld met de YMCA van de Village People en <laughs> we proberen het wel een beetje een, een soort show aan te geven, zeg maar. En er komt nog een hele bekende uh, grote Nederlandse homoseksuele artiest langs die het ook nog een beetje van de nuance voorziet. Dus, uh, wie is dat? Gerard Jolie. Oké, okay, die komt ook even langs. En wie, en wie ja. heb je, want de, de bedoeling is dus inderdaad met, met uh, homoseksuele voetballers of oud-voetballers te praten. Wie zijn dat dan? Zonder bever en Arnold Smit uh, zagen we van de week ook bij Knevelen van de... zeer ja. uitgesproken en bijzonder negatief ook over de uitspraken van de nee. Maar ik heb hier en daar het gevoel, want ik, ik probeerde hem ook wel tegen gast te geven maandag... ...dat door de felheid waarmee hij zijn betoog hield, dat de boodschap misschien hier en daar een beetje verloren ging. En, ja, en dat is misschien wel de kern van vanavond, uh, van wat er gezegd werd. Ja. Vond, vond jij inderdaad, want Hansi Hansi die, die, die ging daar nog wel een beetje tegen in. Uh, maar verder was de sfeer aan tafel... Best wel lacherig misschien. Misschien was dat wel uh, waar, waar de meeste mensen nog over vielen. Niet, over, niet zozeer over de bewering dat er niet zoveel homo's in de voetballerij rondlopen. Nou ja, het was met name ook kijk. Want ik probeerde René ook wel tegen gas te geven. Maar hij had een soort monoloog in zijn hoofd, volgens mij in zijn auto bedacht of zo. En die, die wilde hij ook echt kwijt. En ik denk met name door een opmerking als van die kappersalon... Uh, ging eigenlijk de boodschap verloren dat er relatief minder voetbal, homo, homo's in de voetballerij zijn... Dan wat er eigenlijk gezegd werd. Weet je wel? Dus dat ging een beetje volgens mij verloren daardoor. Alleen uit het onderzoek van Marie Ston blijkt dus ook daadwerkelijk dat het uh, percentage homoseksuele mannen in het voetbal veel minder is. Ja. Maar dat zou ook weer met de omgeving te maken kunnen hebben. Dat moeten we vanavond nog ja. eens een keer proberen te spreken, ja, ja, Kijk, Ik denk dat, dat, dat daar de homogemeenschap vooral over gevallen is. Over de, over de sfeer waarin het gebeurt. En het gaat niet alleen over de profvoetballerij... ...maar ook over het amateurvoetbal. Waar het als een scheldwoord wordt gebruikt. En waar, eh, nou ja, als je dan homo bent... misschien eh, ...dat je minder makkelijk naar voren stapt. En in die zin is Van de Gijp natuurlijk ook een boegbeeld eh, op tv. Een, een belangrijk man. Eh, en, en als hij dat dan ook zo gaat roepen... Ja, maar uh, hij zei dus uiteindelijk, als je de boodschap goed luistert... dat er gewoon minder homoseksuele mannen zijn ja. in het voetbal. En dat, dat is ook een feit. Alleen wat je zegt, en dat is ook een beetje ons programma natuurlijk... Hè? het zit ook altijd een beetje met een, uh, met, een, uh, met, een, uh, met een knipoog en een lach. En dat moet vanavond ook gebeuren zonder daarmee het belachelijk te gaan maken. Weet je wel? Er moet wel een soort relativering in. Wat, wat mij wel een beetje opvalt, is dat uh, het wordt altijd heel groot gemaakt allemaal. En heel serieus opeens ook. Echt zo serieus, want ik bedoel, René wordt nu... Uh, de, zelf nooit van de eerste de volgende 14-jarige jong is zijn schoenen geschoven. Als dat gaat gebeuren. Dan denk je, ja, ja. zie ik ook wel ver gaan hoor. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Um, nog even, want die twee die jij noemt, hè, De Bever en Smit, die, die zijn al eerder naar voren gekomen. Hebben jullie nog geprobeerd om andere uh, mensen daar te krijgen? Ja, absoluut. Maar hetzelfde probleem als waar ze bij alle redacties van alle programma's last van hebben. Ze zijn niet te vinden of ze, ze willen niet naar buiten komen. Het enige lastig is, dan zie ik Mark van der Linden, maar ook uh, even het Zandgoed. Ik hoor ze allemaal zeggen, ik ken een heleboel. ...professionele homoseksuele ja. voetballers. Ja. Maar dat zouden wij dat toch ook moeten weten in ons vak. Ik bedoel, uh, dat, dat zou dan toch ook naar buiten moeten kunnen komen. Ja. Maar, maar blijkbaar ligt dat nog anders. Um, jullie gaan het op je eigen manier doen. Ik neem aan dat Dirk ze gewoon zijn snor houdt en een leren broek aantrekt. Ja, nou, Johan zit met een cowboyhoed, ik zit met een verentooi... <laughs> En uh, René heeft volgens mij dat leren pakken en Nico Dijksvoren, die zit volgens mij uh, als BAB Records erbij inderdaad ook, ja, dus, uh... Oké, okay. uh, maar het, het wordt een, met een knipoog maar ook serieus? Nee, absoluut. Ik bedoel, het is alleen wel het gevaar dat, dat als je het alleen maar heel serieus gaat doen met, met zwart, zwart kijkende mensen die heel erg boos zijn over alles, dat je niet meer tot een normaal gesprek kan komen. En er zijn uh, allerlei dingen geroepen over René met name ook, waarvan ik denk, nou, volgens mij ging dat ook weer wat te ver allemaal. Want, uh... En dat is de bedoeling om dat er een beetje uit te halen. Wilfred Genee, dank je wel. Human Rights Watch roept het IOC op om zo snel mogelijk een eind te maken... aan de misstanden tegen journalisten die zich bezorgd of kritisch uitlaten... over de winterspelen. Die worden volgend jaar in het Russische Sochi gehouden. De organisatie houdt de situatie al sinds 2008 in de gaten... maar constateert dat journalisten vaker lastig gevallen worden. Er zijn gevallen gedocumenteerd waaruit blijkt dat lokale autoriteiten... journalisten intimideren die kritiek of bezorgdheid uiten... Ook wordt er geprobeerd om kritische journalisten strafrechtelijk te vervolgen. De journalisten hebben vooral kritiek op de misbruik van migrantwerkers, de impact van de bouwwerk op het milieu en de gezondheid van de burgers. En oneerlijke compensatie voor mensen die gedwongen moeten verhuizen. Ruzie in de tent bij NBC over de Hillary Clinton miniserie. NBC Entertainment meldde kort geleden nog trots dat er een serie over het leven van de bekende politica komt. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de Republikeinen. Die in de miniserie een gratis reclamespot zien voor de mogelijke presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016. Maar ook de journalisten van NBC News vinden de miniserie nu een slecht idee. Witte Huis-correspondent Chuck Todd van NBC News vreest dat de kijkers geen onderscheid kunnen maken tussen het nieuwsgedeelte van NBC en de entertainment-tak en dat kan alleen maar negatieve gevolgen hebben voor NBC, zegt hij. And we're going to only own the negative, whether it's negative because you know the Clinton people are upset that it's too tough on them, or negative because the Republicans think it's this glorification of her. No matter what, only we are going to own it because people are going to see the peacock mm -hmm. and they see NBC and they see NBC News and they think. Well, het was een hoax. Wie gisteren naar Nederland 2 keek... op de late avond werd getrakteerd op de documentaire... Alles voor een lach over stand-up comedian Rob van Liemt. Deze bijzonder getalenteerde cabaretier... had net voor zijn grote doorbraak uh, en een dramatisch ongeluk... besloten om uh, te stoppen. Aan het woord kwamen zogeheten collega's en grote bewonderaars... Owen Schumacher, Raoul Heertje, Pieter Bouwman, Hans Teeuwen en Theo Maassen. Aan het eind van de documentaire werd het wel heel erg absurd... Theoën over Rob van Liemt. Daar, in die voetspoor is niemand getreden, godzijdank, wat ik al zei. Want het had allemaal een stuk erger kunnen zijn nog dan het uh, was. Als dit school gemaakt had, dan was de comedytrainer een soort uh, waffen-SS geworden. En dat, dat kan nooit de bedoeling zijn van... Het is toch een afsplitsing van kleinkunst ook. En niet, niet van het derde rijk. De telefoon is nu je cabaretier en presentator Pieter Bouwman. Zat ook in die film gisteravond. Pieter, goeiemiddag. Hallo, hier Hilversum voor meneer Bouwman. Ik weet niet of het nou in de maling wordt genomen of dat dit echt is dat de verbinding verbroken wordt. Je weet het nooit met hem. Wat zeg je, Max? Sorry. Pieter Bouwman bestaat... Dat is ook serie. verzonnen. Ja. ja, nee, hij bestaat wel, dat weten we zeker. Maar uh, of hij nou ons wel of niet kan horen, uh, ik heb geen idee. We gaan het even opnieuw proberen uh, om hem te bellen. Pieter Bouwman dus, een van de cabaretiers die ook in die, uh, in die film uh, gisteravond naar voren kwam. En uh, waarvan we nu eigenlijk toch al weten dat het een hoax was. Uh, de vraag uh, vanochtend op onze redactie was, hoe snel had je het door? En er waren toch mensen die pas op het eind uh, het idee hadden van... Hé, hey, het zou best eens kunnen zijn dat dit een flauwe kulletje is. Pieter Bouwman, ben, aan de telefoon. Even voordat we verder gaan, ja. ik wil even, uh, uh, even memoreren dat ik aan Wilfried Giné hele goede herinneringen ja. aan heb toen hij nog neger was oh, ja. en, en homoseksueel. En, ja, ja. en ik, heb, ik, ik heb anale avonturen met hem meegemaakt. Ja, ik ga daar nou niet verder over praten, maar ja. ik vond het heel leuk om zijn stem weer te horen. Ik kreeg ja. weer helemaal een uh, warm gevoel vanmiddag ja. van onder in de buik. Ja, Alles goed. voor een lach, uh, zo heet ja. die documentaire. Een flauwekul ja. natuurlijk. Hoe is dat idee ooit ontstaan? Ja, dat is een... Ja, de, uh, toen wij uh, als comedy train in 1993 of zoiets de, de Palmol Exportprijs, whatever that may be, kregen... Uh, uh, braakte Hans Teeuwen tijdens de uitreiking uh, uit van. Uh, we vergeten één iemand, Rob van Liemt. Daar ja. ging twintig jaar overheen. En toen ontdekten twee nieuwe talenten binnen de comité: Train. Thomas Gast en Marijs Scholten. Uh, die gingen door een soort archief heen. En die zagen dat stukje. En zeiden we: Is het nou niet leuk om. Uh, uh, die naam die toen ooit is, gewoon een schijntje is gevallen, ja. uh, een, een legende te maken. Ja, want dat verklaart gelijk dat eerste shot namelijk. Dan zie je inderdaad uh, een fragment eigenlijk uit de jaren negentig, waar een jonge Hans Teeuwe die woorden bezig had. En, en je denkt, ja. daardoor denk je van dat het, dat het echt waar is. Maar dat is ja. dus gewoon een verzonnen naam op dat moment. Puur, volkomen flauwekul. Ja. ja. En, en vervolgens zie je dus nu, anno 2013, in die film allerlei uh, gerespecteerde cabaretiers en, en comedians. En uh, die praten met droge ogen over deze Rob van Liemt. Ja, uh, droge ogen, maar natte broek, hoor. <laughs> Ik denk wel dat jullie achter de schermen heel veel lol hebben gehad. Nee, ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het is, uh, wij ja. hebben gewoon uh, die, die twee jongens, Marijn en Thomas, uh, Marijn Schont, Thomas Gast ook bekend onder de partizane winnaars van het cabaretfestival uh, van Leiden, die, die hebben gewoon een aantal zeg maar, vragen ge, uh, ge, geformuleerd waarop wij moesten improviseren. En met iedere nieuwe kandidaat, dus uh, ik was de derde geloof ik dat die kwam, en dan zei ze van nou Hans heeft dit gezegd, Theo heeft dit gezegd, Raoul heeft dat gezegd. En daar improviseerden we op door en we proberen het gewoon zo echt mogelijk ja. te maken. Ik, ik zag gisteren op Twitter nog steeds mensen, volgens mij aan het eind zo'n ja. beetje, dat die film werd uitgenodigd, want tegelijkertijd wordt er dan getwitterd ook. En die, die hielden toch nog steeds vol dat het gewoon wel waar was. En, en hij is ook ja, film... nee, maar mensen ook boos. Men, gewoon boze mensen, dat is heel raar. <lacht> Waarom hadden we nooit van die jongen gehoord? <lacht> En, en, en, ja, het is gewoon uh, flauwekul. Ja, en, en die film is ook tijdens het filmfestival vertoond. Hoe hebben jullie het zo goed stil kunnen houden dan? Ja, dat is, dat is precies wat ook de kracht maakt, denk ik... van wat uh, Thomas en Marijn hebben gemaakt. Uh, ze hebben precies de goede mensen uitgekozen... om uh, gewoon zo serieus mogelijk ons eigen vak belachelijk te maken. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat hij nog wel ergens terug te zien is, want het is echt wel de moeite waard. Ook, ook nu we dit weten, uh, om, om toch nog een keer te bekijken. Zondagmiddag, wat ik begrijp ik herhaald, ook op de nationale televisie. Uh, dus dan gaan we allemaal kijken. Pieter Bouwman, bedankt dat je van de telefoon kwam. Graag gedaan. Dag hoor. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, de, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. We zijn al de hele week bezig met kinderspelshows. Het mooie van kinderspelshows is dat iedere generatie een eigen spelshow heeft. Zo was er eerst Tuivenzin, we hebben Renje Rot al voorbij horen komen, Klassenwerk. En de dertigers van tegenwoordig die zijn opgegroeid met Telekids. En nu is er de BZT-show. BZT is een afkorting van bloed, zweet en tranen. Maar het had beter de Groene Slijmshow kunnen heten. Want dat krijgen de verliezers van de quiz over zich heen. Fragmentje uit 2006, het eerste seizoen was dat van de BZT-show. Degene die als eerste drie vragen goed heeft beantwoord... die is de winnaar. En de ander, ja, dat lijkt me logisch, hè. Die is de verliezer en die hangt iets, ja, wat ze zeggen... iets rottigs boven het hoofd. En jullie hebben het al gezien. Ruik je het ook een beetje? <laughs> Oké. Okay. Een beetje. De inwoners van Tiel roken deze week een hele vieze lucht uit de rivier. Welke rivier is dat? Denk even goed na... Het land van Maas, gokje. De Maas. En het is fout. Er kan er nog maar één antwoord zijn, Celine. De Rijn. Oh. Oh. <laughs> volgens mij gaan we op het Jeugdjournaal heen zo meteen. Nou, dan gaan we er eentje in. gooien die heel makkelijk is. Die hebben we vorige week ook gehad. Dus die moeten jullie weten. Ork, ork, ork. Soep eetje met een lepel. Oh, en hartstikke een... goed. Ja, Lynn. Oh. Helaas, Celine. Jij hebt verloren. Daar ga je. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer Dat ging mis. Och, och, och, och. Wat is dit toch heerlijk om te doen. <lacht> <lacht> ik ben blij dat ik een bruine broek aan heb vandaag. Dat is Pepijn Gunneweg. Hij is een van de presentatoren samen met Jetske van der Elzen. En dat programma presenteerde zij nu nog steeds. De BZT-show dus. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Dat doen we vandaag met Annette Bessel. Die is correspondent voor Duitse Media in Nederland. En met Max van Wezel, columnist bij Vrij Nederland. Presentator hier op Radio 1, werkt voor de VPRO en de NOS. Annette, ben je aan de telefoon? Klopt dat? Ik ben aan de telefoon, ja. Want uh, gedoe met de trein en zo, uh, dus je bent op weg naar Hilversum. Maar we gaan kijken of jij het gaat redden om hier op tijd in deze studio te zijn. Als dat niet zo is, dan blijf je met ons meepraten via de telefoon. Uh, we hadden net even Pieter Bouwman aan de telefoon. Uh, die bestaat dus wel echt, in tegenstelling tot Rob van Liemt. Een mockumentary wordt dat genoemd, hè? een documentaire waar je naar zit te kijken. En uh, ja, als je heel goed oplet, dan zie je dat het flauwekul is. Uh, maar er zijn heel veel mensen toch ingestonken. Max, had jij hem gezien? En erin gelopen. Toch. Ja, je denkt toch bij jezelf, ligt het aan mij dat ik de cabaretwereld zo slecht uh, ken... dat ik erop opnieuw helemaal nog nooit, daar nog nooit van gehoord heb. Maar je gaat er toch vanuit, als het op de tv is, dan ligt het aan mij, dan is het waar. Op de tv is het gewoon waar? Absoluut, op de radio ook wel, maar op de tv zeker. Annette, heb jij het gezien? Nou, ik heb, ik heb een deel gezien, maar ik heb het bij uitzending gemist gezien, moet ik zeggen. Dus ik, had, uh, ik was al uh, gewaarschuwd omdat ik vandaag de, de recensie in, uh, in de Volkskrant heb, uh, heb gelezen. En ik vond het uh, bijzonder interessant eigenlijk. Want je zag namelijk uh, ook dat die cabaretiers die dus over die Rob van Lien een uh, cabaret deden... Dat vond ik interessant, maar zij praten ook over hun eigen vak. En, en wat ze eigenlijk zelf uh, daaraan interessant vinden. Dus dat, uh, dat was, was spannend. Ja, dat is wat Pieter Bouwman net ook zei. Eigenlijk ook een knipoog naar hun eigen vak toe. Om, om het eventjes een beetje te kantelen. Zo. Het wordt er iets te serieus genomen misschien af en toe. Ja, ja maar, maar precies. Het was ook uh, dat ze zelf uh, nadachten over hun vak. En ik dacht misschien is dat een benadering voor, voor, jima, voor iemand die uit een cabaretist die natuurlijk... Uh, uh, ja, die is bij uitstek eigenlijk ook een acteur en, en die continu nu eigenlijk een rol speelt. Dat die nu zelfs daarover toch meer van zich laat zien. Ja. Uh, Max, het is toch wel knap hoe ze dat zo lang uh, geheim hebben kunnen houden. Ongelooflijk knap vind ik dat. Ja, ik vind het prachtig wat ze gedaan hebben. Het is echt uh, de mythe ontmaskeren. Ja. ja. En met een stalen gezicht. Maar dat kennen we eigenlijk van en... Pieter Bouwman en consorten ja. wel. Hè? Heel de man de radio Heel, heel serieus allemaal. Ja, ja absoluut. Ja. Okay. En, uh, en het, ja, het is eigenlijk wat, uh, wat je van stand-up comedians mag verwachten. Hè? Dat zijn toch een beetje de hofnarren van deze tijd. En uh, dit, dit is de ultieme stand-up comedian grap en stand-up comedian uitvinden. Goed, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media na het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Klanten van T-Mobile kunnen ook vandaag problemen hebben met bellen en internetten in het buitenland. Wel zijn voor klanten in Noord-Amerika en Afrika de problemen voor een groot deel opgelost. Het is niet duidelijk wanneer de rest van de T-Mobile klanten in het buitenland weer kan bellen en internetten. En PSV heeft in de voorronde van de Champions League een zware tegenstander gelood. De ploeg uit Eindhoven moet het opnemen tegen AC Milan. PSV speelt 20 of 21 augustus thuis. Een week later is de return in Milaan. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie Jongbakker. Met alles bij elkaar: 30 km file. Met veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brugge: 6 km. Op de A2 vanuit België naar Maastricht bij knopend Europaplein: 3 km. En de langste file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam: 13 km. Na een olie is daar de rechterrijstrook nog altijd afgesloten. gaat nog even duren. En daarom kan het verkeer richting Breda vanaf Knopend even dingen beter omrijden. Omrijden kan dan via Den Bos en Waalwijk over de A2 en de A59. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met Annette Beersel aan de telefoon. En Max van Weesel hier in de studio. Um, positief nieuws over de economie. Veel goed nieuws um, over die economie de afgelopen week al. Jan Hommen hebben we gezien van ING. Dat was positief. En uh, ik zag nog iemand van de verzekeringsmaatschappij voorbij komen. Gisteren mocht gastpresentator Matthijs Bouwman bij Knevelen van de Brinken gast uitnodigen. En hij koos voor een. Uh, een optimistische econoom. Uh, Max van Weesel, snakte jij ook zo naar positief nieuws over de economie? Ja, maar ik vind het allemaal heel erg voorbarig. Volgens mij zou iedereen er goed aan doen even te wachten op 13 augustus. Zolang is dat niet, dan komen er nu de CPB-cijfers uit. En ik ben benieuwd of die ook zo positief zijn, ik weet het helemaal niet. Ja. Maar goed, zo'n Homme zal toch niet onzin vertellen? Ja, bedoel, als het slecht is, uh, zegt hij het ook. Dat heeft hij tot nu toe wel gedaan ook. Ja, maar ik heb gehoord wat hij zei. Uh, Hommes zei, uh, en uh, 2013 dreigt een verloren jaar te worden... Hopen op 2014, hopen. Een procentje groei misschien. Uh, zei hij. De export gaat goed en het is wel eens gebeurd... dat als de export goed gaat, het binnenlandse uh, consumptievertrouwen ook stijgt. Maar hij zei ook, dat is nog steeds heel zwak in Nederland. En dat is echt spectaculair zwakker dan in andere Europese landen. Dus het was nogal een genuanceerde boodschap. En vervolgens wordt dat de opening van het NOS-journaal. Uh, dan is het een onderwerp voor Nieuwsuur. Dan is het een onderwerp voor Knevelen en Van de Brink. Ik, ik vind het allemaal erg voorbarig. Dus hij zegt iets en we gaan het dan... Aan de halen eigenlijk. We halen een deel van zijn zin eruit. We halen het optimistische deel van de zin eruit, want dat is nieuws vergeleken bij wat we de hele tijd bericht hebben. En we vergeten dan dat hij ook gezegd heeft: 2013 dreigt een verloren jaar te worden. Nou, Annette, hoe kijk jij hiernaar? Ja, in principe zo als, als Max dat ook net zei. En ik eh uh, uh, uh, kon me herinneren dat we nog niet zo lang geleden uh, werd hetzelfde eigenlijk gezegd over de woningmarkt. Ja, we zien eigenlijk, uh, we zijn weer uh, uit het tal en het gaat nu helemaal beter. En uh, ja, toen werd een NRC ook uh, heel duidelijk gemaakt, ja klopt dat eigenlijk. En toen hebben ze naar de cijfers gekeken en zeiden nou eigenlijk is dat inderdaad te voorbarig Want uh, ja, daar is eigenlijk nog niet echt sprake van. En het lijkt alles een beetje zo alsof ze dat vertrouwen, wat dus inderdaad, zoals Max zei, uh, ja, heel laag is. Dat het, dat, dat het vertrouwen nu kunstmatig wordt uh, opgekrikt. En uh, ja, ik... ik ik weet niet waar dat op baseert en we moeten nog eens afwachten, want je ziet tegelijkertijd dat de werkloosheid nog, nog stijgt. Dus mensen zijn ook nog onzeker, omdat ze nog helemaal niet weten wat, wat er nu voor bezuinigingen aankomen en wat dat voor een effect op uh, hun portemonnee gaat hebben. Ja. De, de media krijgen nog wel eens verwijt hè, dat uh, we met z'n allen dan te negatief doen over de economie. Uh, ja, dan is het nu misschien iets positiever, is het ook weer niet goed. Ja. ja, nou, nou ik, vind, ik vind, sorry, maar ik vind dat, uh, uh, dat ze gewoon uh, uh, realistisch moeten zijn. En mensen, ja, uh, ja niet gewoon meelopen, en, uh, maar gewoon zeggen, ja, wat, wat, wat is er nu de basis voor? Wat, wat, wat zijn nu de cijfers? En is het alleen omdat er nu een paar bedrijven die zeggen die na het uh, tweede kwartaal is goed gegaan? Of uh, is het omdat de financiële markten uh, uh, het goed doen? Dat weten we ook nou. uit het verleden van de hele financiële... Nou, crisis, ik, ik hoorde vanochtend van van van van Bernard Wien hier op de radio van VNO-NCW, de, de werkgevers dus. Die kijkt ook vooral naar Duitsland, daar gaat het goed. Hij zegt, uh, het belangrijk exportland uh, ja. zijn wij. Ja, maar dat is nou net een van de. Ik ben net terug van een reportage uit uh, Duitsland. Een land dat Annette Bierschal ook bekend zal voorkomen trouwens. En ik vind de verschillen dus heel erg groot. Vooral met werkloosheid. Er is in Duitsland eigenlijk geen werkloosheid zoals hier. Terwijl wij hier zitten met 8% werkloosheid. Het stijgt snel, 15% jeugdwerkloosheid, 30% werkloosheid onder jonge allochtonen. En Duitsland heeft een manier gevonden wa waardoor ze dat niet hebben. Dat heeft ook nadelen, want lonen zijn lager ja. dan in Nederland. Dus veel over te zeggen. Ze hebben geen minimumloon. Dat is een van de punten nu in de verkiezingscampagne ook, of dat er moet komen. Maar ik vind het wel spectaculair dat daar die hele negatieve sfeer van, we, we hebben eigenlijk een verloren generatie uh, opgeleid op onze universiteiten en hbo-instellingen, daar gewoon helemaal niet bestaat. Nou, en hier wel. Um, goed, uh, volgende onderwerp is Sochi. Uh, we hoorden al um, um, in het mediajournaal hey, Human Rights Watch gaat de overheidspogingen van lokale Russische autoriteiten in de gaten houden. Uh, de Russen zouden ook journalisten in Sochi intussen intimideren, die kritisch zijn of, of bezorgd. Annette, eh, journalisten lijken dus ook te worden tegengewerkt daar. Is, is dat een eh, kwalijke zaak, lijkt me? Hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Het is trouwens al. Uh, uh, het had veel eerder ook. Veel groter ook in het nieuws moeten komen. In, in verband met de homorechten. De Russische homowetten. anti-homowetten, moet je zeggen. Die, die daar zijn. En ik vind het is dus nu ook absoluut. Uh, uh, aan de tijd dat ook de media veel meer druk uitoefent. op de IOC. Dat ze daar heel duidelijk. Uh, uh, stappen ondernemen en en, en uh, ja ook garanties eisen van van de autoriteiten. Ja, maar dat, dat begint nu toch wel een beetje te komen deze week ook? Ja, nou het nou, tot nu toe heeft het IOC een beetje gezegd, nou ja, wat heeft sport en politiek met elkaar te maken? Want gisteren was die oproep van Stephen Fry. Die, die, die Britse uh, acteur ja. en, en auteur. En um, nou, dat, dat vond ik toch opmerkelijk. En, en, en nu zie je het langzamerhand komen. Ik zag vandaag vooral in de Vlaamse kranten, die, die echt behoorlijk uitpakken. Ook met commentaren en die we verwijten, toch een beetje de, de, uh, ja, de ogen te sluiten daarvoor. En, uh, nou, ook, misschien ook dat een beetje druk nog, uh, uh, dat het nog helpt dat, dat Obama de top met uh, Poetin heeft afgezegd. Maar en, ik, ik denk in feite dat nu echt een groot debat moet komen en dat de media hier ook een rol spelen om um, het IOC te dwingen daar heel duidelijk positie te betrekken. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien met allerlei evenementen. Dat, uh, dat er begint ergens en dan, dan wordt dat groter. Dan gaan de media daar ook in meedoen. Uh, zie je dat hier met Sochi ook gebeuren, Ik wel. We hebben nog een half jaar. Hè? Dus uh, ik denk dat dat het thema van het najaar gaat worden. Stephen Fry uh, vond ik een beetje overdrijven... Die, uh, vergeleek namelijk de spelen in Sochi met de spelen in ja. Berlijn in 1936. Ja. En de houding die de Russische regering tegenover homo's en lesbiennes uh, aanneemt uh, met, met de behandeling van de joden onder Hitler. Dat lijkt me niet helemaal waar. Ik heb nog niet gehoord van uh, vernietigingskampen van, uh, nee. van homo's in Rusland. No, no, dat is misschien het minst sterke was dat in zijn brief, hè, dat hij die vergelijking maakte. Hij overdrijft zo. Dat ja. is jammer. Maar op zich is het natuurlijk waar. Rusland heeft een hele slechte naam op het terrein van homorechten. Rusland heeft een hele slechte met name op het terrein van de persvrijheid. Er zijn journalisten vermoord, er zijn journalisten in elkaar geslagen... en niet zo weinig ook. En... Zonder dat de overheid daar niks aan, uh, iets nou, aan doet? terwijl de overheid uh, lachend uh, ja. ernaar staat te kijken ongeveer... als de overheid er al niet in het geniep uh, opdracht toe heeft gegeven. Ja. Uh, die meneer Poetin is natuurlijk zelf een soort geheim agent... vroeger geweest bij de KGB, dus het is nogal een uh, suspect regime. Maar, maar als dit elkaar uh, vindt, hè, uh, uh, kan het dan tot een boycott uiteindelijk leiden? Het is natuurlijk wel eens gebeurd. In 1980 hebben landen... Als Amerika en uh, West-Duitsland toen uh, ging het over de, de oorlog in Rusland. Het ging over de oorlog in Afghanistan. Afghanistan ja. En dat is toen ook heel snel geëscaleerd. Van, uh, de, de, de, de, de, die spelen waren ook al in Cannes en kruiken in Moskou. En dat is toch een hele internationale affaire geweest. En er, er, ja, er hangt een beetje een nieuwe koude oorlogssfeer ook uh, in de lucht. Net ja. zei dat al, de boycott van dat gesprek met Poetin in Sint-Petersburg. Dus die spelen komen daar wel midden in terecht. Ja, we hebben ook nog WK-atletiek trouwens, wat daar uh, wordt gehouden in, in Rusland. Uh, nog even, jij had het net over België. En, en uh, misschien ook, uh, kun jij even nog over de situatie in Duitsland iets zeggen. Want, want is dit ook een onderwerp in Duitsland? Wordt daar gesproken bijvoorbeeld over een boycott in de media? Ja, nou, daar wordt ook al uh, over gediscussieerd. Hoe moet je dat eigenlijk zien? Trouwens, met dezelfde uh, soort van twijfel ook als hier in Nederland... Uh, want, uh, ja, kijk, bij het boycott dat wordt dus inderdaad, kijk, ja, na, na 1980 in, in, in Rusland, maar in Moskou, maar dan had je ook nog andersom, heeft toen in de Koude Oorlog ook de, de, uh, de, de Oostblok weer de, de, de Spelen in Los Angeles geboycott. En wat heeft het eigenlijk opgeleverd? En zou het niet misschien beter zijn als je zegt, nou, we komen met z'n allen, met dus alle sporters, tot een soort van gigantische uh, actie voor de uh, vrijheid van meningsuiting en ook voor de ...voor de rechten van, van homoseksuelen. Dus uh, een soort maar ook daarvoor dat er heel uh, duidelijk een signaal wordt gegeven. Zou dat misschien zinvoller zijn? Maar het debat moet in ieder geval komen. Ja. Nog even over Voetbal uh, International. Komen de afgelopen maandag uh, werden daar wat dingen geroepen over uh, homoseksuelen in de voetballerij. Met name René van der Gijp deed dat. Vervolgens is daar de hele week over gegaan in uh, Nederland. En nu vanavond gaan zij aan tafel... Uh, dit als onderwerp maken, Max. Goed idee? Heel goed idee. Ze zijn eindelijk tot inkeer gekomen. Hoewel, wat Wilfried uh, Gneden net zei. van dat uh, René van der Gijp zoveel over zich heen heeft gekregen. daar heeft hij echt om gevraagd, vind ik. Wel ik echt een totaal verouderd. achterlijk dinosaurus-standpunt. om te zeggen. homo's zijn geschikt om, om, voor de kapsalon en verder niet. Ik bedoel, er zijn multinationals met homo's aan het hoofd. Er zijn steden met uh, homo-burgemeesters. En, en in het voetbal zou dat dan allemaal niet passen. Ik het was echt een achterlijk standpunt van ja. En ja, tegelijkertijd kun je zeggen: uh, hè, dat programma kennen we intussen. Het heeft een prijs gewonnen om, uh, omdat het ja, is zoals ja. het is. Uh, ik, iemand zei hier van de week, volgens mij was Marianne Zwageman, die zei van ja, uh, alles wat daar gezegd wordt neem ik sowieso niet serieus. En nu ineens duikt iedereen wel op die uh, van de gijp. Uh, vind je dat te veel comotie? Nee, ik vond het eigenlijk, ik moest daar, in eerste instantie had ik precies dezelfde reactie van, uh, van, van, uh, van Max van Wezen. En toen uh, heb ik trouwens ook, uh, mijn zoon die is een absolute fan van, van uh, Football International. Dus heb ik ook met hem gediscussieerd. En op een gegeven moment kwam ik toen zei ik, nou, het debat is wel begonnen. En dat debat wordt dus nu daar ook gevoerd. En als het daar op aan tafel is, dan, is het precies, dan komt het uit een taboesfeer... die namelijk al die, die goedbedoelde acties van, van meedoen met Louis van bij de Gay Pride en, en, en dergelijke dingen... Uh, die toch aan, uh, niet echt die, die, zeg maar de stamtafels of, of, of ja, ook VI uh, bereikt hadden. En dat is nu wel gebeurd. En ik vind het... Uh, ja, dat is wel een aanleiding. En nu kunnen we het niet meer uh, verstoppen En nu kan, kan een echt gesprek beginnen. Dus ik vind het eigenlijk best goed. Ik vind ook dat we René van de Grijpen aan Poetin moeten voorstellen. Het ja. lijkt me een ontzettend goed idee om Poetin voor te stellen... om René van der om minister van Sport en Communicatie te maken. Zeker tijdens het spelen in Sochi. Ja, nou, ik denk dat er wel gelachen wordt in ieder geval. Hoog, ja, dat wordt dat niet altijd in het re ja Oké, okay, uh, nou we, we gaan dat vanavond zien. Hoe zij dat gaan aanpakken in de voetbal international dus. Met ook een, uh, een paar jongens aan tafel daar. Uh, uh, de jongens Smit, die bij Volendam heeft gespeeld. En De Bever, uh, goed zaalvoetballen trouwens ook. Maar die heeft ook nog bij Dordrecht gespeeld. Uh, maar die hadden ook al eerder trouwens in, in, in programma's voorbij zien komen. Vanavond zitten ze daar ook met het vaste team. Uh, ik dank jullie wel. Uh, Annette aan de telefoon. Um, het ja. was een beetje improviseren, maar goed, het was prima te verstaan op deze manier. En Max hier in de studio ook hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, snel beginnen met de nationale nieuwsquiz op deze vrijdag. En de kandidaat van vandaag heet Jacques Klappen. Uh, is 54 jaar en komt uit Kampen. Hartelijk welkom. Kom iets dichter bij de microfoon, want dan kunnen we, uh, kunnen we elkaar verstaan. Maar uh, kan het volk u ook uh, horen? Um, u was hier al een keer eerder, hè, als invalkandidaat. Ja, op het laatste moment gekomen. 26 maart is dat geweest. Ja, en, uh, nou, maar dat ging niet zo goed of zo? Of? 60 punten. Oh, nou, dat is nog best uh, redelijk. Ja. Ja. En u werkt bij PostNL? Uh, baangarantie? Nee, daar heb ik gewerkt. Oh, dat, is inmiddels, uh, dat is alweer al, voorbij. Ja, oh, kijk, dat is nog oude informatie die we ja, hadden ja, van de ja, vorige nice. keer. En oh. intussen? Ik ben werkzoekend. Oké. Okay. Dus, ja. Komt nog iets dichterbij? Nog, nog dichterbij. Ja, ja, ja, ja, wees, niet, wees niet bang voor die nee, microfoon. Nee. Uh, die die popkappen zijn trouwens gewassen, allemaal heb ik gezien, dus uh, die zijn weer hartstikke fris. We gaan beginnen met uh, de nieuwsfactor te bepalen. De nationale nieuwsquiz. Move over Bill Gates. Someone new is Carlos Slim, de Mexicaan, toverde de afgelopen jaren talloze slecht draaiende bedrijven om in grote winstmakers. Het concern van de miljardair Carlos Slim probeert al lange tijd om meer KPN-aandelen in handen te krijgen. Maar het is natuurlijk jammer dat we een Nederlands bedrijf, een AX-component zien verdwijnen. Ja, KPN dreigt in buitenlandse handen te komen. Vraag 1. Hoe heet het Mexicaanse telecombedrijf... dat van plan is KPN over te nemen? Movil America. Hier staat Amerika Mobil, uh, maar er wordt uh, minzaam geknipt door de jury... dus dat wordt goed gerekend. Vraag 2. Het bedrijf heeft al een uh, belang in KPN. Hoeveel procent van de aandelen is in het bezit van Amerika Mobil? Uh, 30 procent. En dat is goed. Eigenlijk om precies zijn 29,77 procent. En ze willen dus nu 100 procent eigenaar worden. Vraag 3. Kop uit de krant. Tijd voor een gebaar. Dat is de kop. Tijd voor een gebaar. Gaat dit over 1. Liverpool-aanvaller Luis Suarez... die vindt dat zijn club moet meewerken aan een transfer naar Arsenal. 2. De toenemende druk op Rusland... in verband met de anti homo wet en de komende Olympische Winterspelen in Sochi. Of 3. Grote steden die vaders opsporen... om hen te dwingen mee te betalen aan het onderhoud van hun kind. Tijd voor een gebaar. Ik denk 2. En dat is goed, was een kop uit de NSC Next... over de discussie of we de Olympische Winterspelen in Sochi moeten boycotten of niet. Vraag 4. Activisten voor homorechten hebben een petitie met 340.000 handtekeningen ingediend... die Rusland oproept om anti homo wetten af te schaffen. Bij de Russische afdeling van welke organisatie hebben ze die petitie afgeleverd? Amnesty International. Dat is niet goed. Het is bij het loket van de Russen bij de VN. Tien activisten van de actiegroep All Out... die hadden zich in New York verzameld bij de residentie... van de Russische VN-ambassadeur Tjurkin. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Dus ik heb aan de landsadvocaat uh, gevraagd... alsjeblieft, gaat u met uh, de advocaat van de uh, nabestaanden praten... en uh, probeer er uh, met haar uit te komen. Wie is deze man? Nee, kom nergens nee, ja, nergens vandaag. Ja, vraag, maar geen naam. Frans Timmermans is de minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft namens Nederland een schikking getroffen... met tien weduwen van wie de mannen in 1946 en 1947... door het Nederlandse militair op zuid celebes de huidige Sulawesi... zijn doodgeschoten. Vraag 6. Hoe hoog is het bedrag dat de weduwen... per persoon aan schadevergoeding krijgen? Uh, 20.000 Dat is goed. Laatste vraag dan. Vier punten nog te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus geen onderwerp, maar een persoon... En de vraag is heel simpel, hè? wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik geloof niet zo in Chaka. Bluizen. Sorry? Drie. Ik probeer met harde hand. Bluizen. Bluizen, dat is die. Uh, wat was het? Bischop, hè? Ja. Bischop. Uh, nou, ja, dat zou natuurlijk zo kunnen. De volgende aanwijzing: ik probeer met harde hand het land leefbaar te maken. Dat weet ik niet helemaal of hij dat kan zijn voor twee punten. Ik struikelde ook al bijna over een asielzoekende rus. En voor één Teven. punt gisteren moest ik uitleggen waarom een Georgisch meisje met leuke het land is uitgezet. Teven. Inderdaad, dat is Fred Teven. Ja, die was het. En niet de overleden bisschop. We komen daardoor op vier. En dat betekent dat er zometeen 24 goed moeten zijn voor een eventueel gelijkspel.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 Optimisme over de economie is terecht. Mondjesmaat druppelen de positieve berichten over de economie binnen. Het consumentenvertrouwen neemt weer toe. De export trekt voorzichtig aan. De AIX stijgt ook weer. Maar er zijn er ook nog genoeg redenen tot somberheid. Toch is de stelling: optimisme over de economie is terecht. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert het eens of eens, doe het dan met Hekje Standpunt. We gaan hem zo meemaken, de afronding van de nationale nieuwsquiz van deze week. Mark de Ruiter heeft tot nu toe de hoogste score neergezet. 47 jaar, berg op Zoom. Chauffeur op een autoambulance. En de vraag is, gaat Jacques Klapper daar nog overheen vandaag? Moet hij er wel 24 goed hebben zometeen? Dat is even een uitdaging. Maar we gaan het meemaken, na deze van de Detroit Spinners. Could it be I'm falling in love? Every time I speak your name That's funny You say that you Are so helpless too That you don't know what you 1973, Spinner's, could it be, I'm falling in love. Kandidaat van vandaag in de Nationale nieuwscrisis is Jacques Klappen uit Kampen. Um, kijk, we zijn optimistisch over de economie. En uh, ik ben ook altijd optimistisch uh, natuurlijk voor de kandidaten. Uh, u moet de 24 goed hebben in 90 seconden. Uh, dat wordt lastig. Heel lastig. En dat is het optimistische scenario dat ik uit mijn mond kan toveren. Um, maar we gaan het gewoon even doen en we kijken hoe ver we komen. Misschien de interne strijd om die 60 punten van de vorige keer dan in ieder geval voorbij te komen. En dat kan wel gewoon natuurlijk. Laten we het gewoon doen. Daar komen ze. De vragen. De Nationale nieuwslist. In welk Europees land werd gisteren een hitterecord gebroken? Oostenrijk. Goed. Door een storing bij welke telefoonmaatschappij zitten Nederlanders in het buitenland massaal zonder netwerk? Timo Baal. Goed. Politie heeft elf jongeren aangehouden die zich ernstig hebben misdragen. In welk Assens zwembad? Pas. Bonte Wever. Amerikaanse onderzoekers melden gisteren een doorbraak in onderzoek naar een vaccin tegen welke ziekte? De malaria. Goed, in welke Amerikaanse staat zijn gisteren 1800 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand? Utah. Het was Californië. De familie Dimitrov uit welk Amsterdam stadsdeel mag van de rechter uit het huis worden gezet? De Baarsjes. Amsterdam Noord. In welke Israëlische stad is gisteren het vliegveld om veiligheidsredenen gesloten geweest? Eilat. Goed. Van welke club verloor Vitesse gisteren in de voor voorronde van de Europa League? Petroloel. Goed. Vakantiegangers die wat mee terugnamen uit het buitenland... worden niet meer bestraft door de douane. Dus wat meenamen? Eh... Uh... Smokkelgoederen. Ja, ja, wat? Wat? Pas. Kleding was Kleding. het, nepartikelen. Oh, nee. Hoe heet de Nederlandse wielrenner die Belkin verruilt voor Garmin Sharp? As. Tom Bjeld, de slachter. Op welke snelweg hield de truckers gisteren langzaam aan actie? A15. Dat was de A12. Bij welk wisdom hoort de gisteren overleden bischop Jan Bluisen? De Bos. Daar is die inderdaad. Goed. Nederland gaat in cassatie bij de Hoge Raad om welke terrorismeverdachten toch nog uit te mogen leveren aan de VS? Kaan. AK. Sabir K heet hij. Ja, heet hij K? Hij heet K. Oh, kijk. Ik, ik ken hem alleen maar als Sabier K. Ja. Nou, dan rekenen we dat, dat goed. Die, die, die mag er nog bij. <lacht> uh, ik geloof u op uw blauwe ogen. Uh, eens even zien. We hadden er vier uit de eerste ronde, maal zeven nu. Komt u op 28. Dus uh, helemaal uh, te weinig. Minder ook dan vorige ja, keer. ja. ja. Uh, ja, dus helaas, het normale prijzenpakket gaat mee. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. En ik ga snel naar de winnaar van deze week. Mark de Ruiter, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Gisteren hier, uh, toen zei je nog bij het verlaten van de studio. Ja, als we de score maar niet oplopen. Hij liep tot nu toe elke dag op. Dat klopt, ja. ja. Maar je hebt de winst in handen. Ja, hartstikke goed. Gefeliciteerd. Dankjewel, Jurgen. 96 punten bleek genoeg te zijn. En dat betekent dat ik uh, ook nog eens een keer 300 euro mag overmaken open, open naar uh, Berg of Zoom. Ga je er wat moois van doen? Ja, het plan was om, om ons huis. Uh, dus hebben we zijn aan het verbouwen, om het daarin te steken. Maar ik hoorde net Pieter Bouwman, dus ik denk dat er ook een deel naar voren kan gaan. <laughs> dat zijn jouw woorden. Prettig uh, weekend en nog een keer gefeliciteerd. Dankjewel, Jurgen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. Zometeen, om twee uur vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.